Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Turkije trekt ambassadeur terug uit Frankrijk. Staatssecretaris ziet wel wat in stimuleren, aflossen, hypotheekschulden... en rode kaart voor AZ-keeper Esteban ingetrokken. Turkije heeft alle officiële contacten met Frankrijk verbroken. Ook is de ambassadeur teruggetrokken. Ankara reageert hiermee op het wetsvoorstel... dat vandaag in het Franse parlement is aangenomen. Daarin staat dat het ontkennen van de genocide op de Armeniërs... begin vorige eeuw in het Ottomaanse Rijk strafbaar is. De Turkse premier Erdogan spreekt van onherstelbare schade... aan de betrekkingen tussen de twee landen. Hij denkt dat president Sarkozy met de nieuwe wet de stemmel wil winnen... van de 400.000 Armeniërs die in Frankrijk wonen. Staatssecretaris Wekers vindt dat er niks mis is met het CDA-plan... om mensen te stimuleren hun hypotheekschuld sneller af te lossen. Hij zei dat bij de EO op Radio 1.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 Het alarmeringssysteem NL Alert wordt volgend jaar landelijk ingevoerd. Bij NL Alert krijgen mensen op hun mobiele telefoon een bericht over een ramp of crisis. Het systeem is de afgelopen maanden getest in Den Haag, Rotterdam en Twente. Volgens minister Opstelten zijn de ervaringen positief en vinden burgers het een voordeel dat ze concrete informatie krijgen en dat ze dan kunnen inschatten wat ze moeten doen. NL Alert moet eind volgend jaar in heel Nederland werken. Het is de bedoeling dat alle mensen in een bepaald gebied... het alarmeringsbericht automatisch ontvangen. Ze hoeven zich niet aan te melden. De rode kaart die AZ-keeper Esteban kreeg... gisteren in de bekerwedstrijd tegen Ajax is ingetrokken. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Esteban werd het veld uitgestuurd... nadat hij een Ajax-fan die hem aanviel twee maal had geschopt. De KVB zegt dat scheidsrechter Nijhuis de kaart terecht heeft gegeven... maar dat straf in dit geval toch niet op zijn plaats is. En daarbij weegt mee dat Esteban onverwachts werd aangevallen... en de hooligan niet zag aankomen. Eerder vanmiddag bleek dat de 19-jarige Ajax-fan een stadionverbod had. Waarvoor hij dat had gekregen is niet bekend. Een Noorse onderzoekscommissie schaart zich achter het oordeel van twee psychiaters... dat Anders Breivik ontoerekeningsvatbaar is...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 Ex-directeur van de Z van woningcorporatie SGBB moet de gevangenis in voor oplichting, valsheid in geschriften en witwassen. Volgens de rechter Loog van de Z tegen de raad van toezicht van de corporatie. Hij verzweeg risico's van vastgoedprojecten. De projecten werden aangekocht door de onderneming van een medeverdachte en later voor een veel hogere prijs verkocht aan SGBB. De winst verdeelde van de Z en de medeverdachte. De ex-directeur van de woningcorporatie krijgt drie jaar celstraf. Eerder kregen anderen in deze zaak al zelfstraffen. Volgens de rechter vormden ze een criminele organisatie. Terstel van Winkelcentrum Het Loon in Heerlen gaat langer duren dan aanvankelijk werd gedacht. Het is de bedoeling dat het complex half februari weer open gaat. Eigenlijk had dat eerder gemoeten, maar de werkzaamheden na de sloop van een deel van het complex duren langer dan gedacht. Begin deze maand bleek dat een deel van het Winkelcentrum in Heerlen ernstig was verzakt. Alle winkels moesten dicht en een flat boven het Winkelcentrum werd ontruimd. Een aantal winkels is gesloopt. De bewoners van de appartementen kunnen vanaf morgen weer naar hun huis terug. De Duitse president Christian Wolff heeft excuus aangeboden over zijn gebrek aan openheid... over een lening die hij heeft gekregen via een bevriende zakenpartner. Wolff zegt dat hij niet heeft beseft hoe irritant het publiek zulke financiële regelingen vindt. Wolff kreeg de lening tegen gunstige voorwaarden toen hij premier was van een deelstaat. President Wolf treedt niet af wegens de affaire met privé-transacties... en er wordt ook geen vervolging ingesteld. De Tweede Kamer gaat akkoord met een Nederlandse bijdrage... aan de VN-missie in Zuid-Soedan. Alleen de PVV ziet er niets in. Het kabinet wil maximaal 30 mensen sturen... onder wie 15 maartje en 4 medewerkers van de politie. Ze moeten onder meer de Zuid-Soedanese politie opleiden en begeleiden.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 ANB verkeersinformatie Het is een bescheiden avondspits... met nog een handvol files. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... daar staat nog wat fietsen na een ongeluk... tussen Dafrit Forst en Deventer, 5 kilometer. Maar die is wel snel aan het oplossen. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... bij Zoetermeer, 3 kilometer... Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Wat meer vertraging is er op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij rotterdam noord 4 kilometer. Dat staat op de parallelbaan. De hoofdrijbaan is filevrij. Want op de parallelbaan is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. A58 van Vlissingen naar Breda. Tussen knopen Zoomland en Heerle, 3 kilometer. Door een ongeluk, beide rijstroken zijn dicht. U wordt er langs geleid via de af- en oprit.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 NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. 7 over 6. Goedenavond. De rode kaart tegen AZ-doelman Esteban is dus ingetrokken. De aanklager betaalt voetbal. vindt dat de scheidsrechter de kaart wel terecht heeft gegeven. volgens de regels. Maar er volgt dus geen schorsing op voor volgende wedstrijden. Ragnar Niemeijer vraagt de technisch directeur van AZ, Ernest Stewart, om een reactie. Nou, daar zijn wij heel blij mee. Uh, wij uh, geloofden in, de, in het onschuldige in het onschuldigen van Esteban. En, uh, dat is nu uitgesproken. Dus daar zijn we heel blij mee. Voelt het als rechtvaardig? Ja, ja, nou ja goed. Net vroeg iemand waarom kan ik niet lachen. Nou ja, goed, er is gisteravond natuurlijk heel veel gebeurd. En, uh, dat is al één ding wat uh, ontzettend vervelend is. Aan de andere kant denk ik wel dat dit een stukje gerechtigheid is van uh, wat er gisteravond is gebeurd. En wij zijn blij voor Esteban dat hij. Uh, Um, gewoon uh, dat deze kaart geseponeerd is. Het hele verhaal is natuurlijk nog niet voorbij. Uh, wat er met de wedstrijd gaat gebeuren is nog onduidelijk. Uh, ja. Verwacht je nu, omdat die kaart geseponeerd is... dat hij ook bij het uh, hervatten van de wedstrijd... stel dat het daarop uit zou draaien na de 37e minuut... dat het doorgespeeld wordt, dat hij dan ook uh, weer in actie mag komen? Daar ja, heb, uh, heb ik op dit moment geen weet van. Um, en daar zullen, zal de KNVB nog een uitspraak over doen. Dus... Uh... Is dat zo afgesproken? Of, of, of, of hoop nou, je of ja, denk nee, je dat? Nee, dus, er zijn een aantal scenario's die er, die er straks uh, zich af kunnen gaan spelen. En daar wordt uh, op de 28e, dacht ik, een uitspraak over gedaan. Dus ja, we kunnen daar uh, van alles uh, gaan gissen. Maar dat heeft niet zoveel zin op dit moment. Nee, normaal gesproken, als een kaart natuurlijk achteraf geseponeerd wordt uh, na de wedstrijd... dan heb je daar in de wedstrijd last van gehad. Want je bent een man kwijtgeraakt met een rode kaart. Uh, ja, Deze kaart is in de wedstrijd gegeven. Je ja. zou je kunnen voorstellen dat hij niet mag spelen. Dat zou kunnen, maar daar gaan wij niet van uit. Nee, je gaat ervan vanuit dat hij wel gaat spelen. Ja. Um, wat, wat is voor jullie nu, nu nog het belangrijkste? Uh, de KNVB proberen met de rapporten die zijn ingediend... te overtuigen van het feit dat die wedstrijd... Uh, vanaf minuut 1 gespeeld moet worden? Ja, wij gaan er vanuit dat die wedstrijd... vanaf uh, begin uh, gespeeld zou moeten worden. Kun, kun je aangeven waarom je daar recht op denkt te hebben? Nou ja, ik, ik vind... Er wordt al uh, door uh, heel het hele land geschreeuwd. En, en, en wij vinden dat ook. Er gebeurt iets in een wedstrijd... dat heel de wedstrijd op zijn kop uh, zet. Uh, waardoor een, een speler van ons uh, van het veld wordt gestuurd. Uh, uiteindelijk wordt die wedstrijd gestaakt, dus um, ja, ik, uh, ik kan niet anders inzien dat ze uh, dus, uh, uh, zullen gaan zeggen dat we die wedstrijd in zich heel over zullen moeten spelen. Je, je zou nu kunnen zeggen, uh, we weten nu zo inmiddels wat het betekent, hè? jezelf uh, verdedigen, je mag blijkbaar toch aardig doorgaan, een beetje het kabinetsbeleid, uh, ja, het, het, het mag er flink op, kun je zo zeggen? Het is bijna een bredere uitspraak voor de maatschappij. Nou, dat denk ik niet. Ik denk wel dat het aangeeft dat er, uh, dat er iets gisteravond is gebeurd. En dat er een reactie heeft plaatsgevonden. En wat het allerbelangrijkste is, want uh, geweld is niet iets wat wij uh, graag willen zien. Maar ik denk wel dat het uh, voor zich spreekt dat uh, Esteban op het moment dat hij uh, aangevallen werd. En, uh, en dat de be beveiligingsbeambten daar waren, dat hij afstand heeft genomen van die situatie. En uh, in die tussentijd gebeurt er heel veel. En uh, dan doet mij denken aan, uh, aan Monica Selews die een, uh, een messteek heeft ge gekregen. Ja, ik, ik weet niet wat er door zo iemand heen gaat. En ik kan me wel voorstellen dat daar een uh, bepaalde angst en een bepaalde reactie uh, uit voortvloeit. Maar uiteindelijk blijheid in Alkmaar over die ingetrokken rode kaart. Praten we verder over met Daniel Dekker, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Dekker, hoe, hoe denkt u over die ingetrokken ro rode kaart? Nou, ik denk dat dat terecht is. Ik sla me dan ook wel aan bij de woorden van Eurne Stewart van Zojuist. Ja, dan gaan we het maar hebben over die Ajax supporter. Wat moet er volgens u met hem gebeuren, uh, die die AZ-doelmaag magister aanviel? In de algemeenheid wordt het volgens mij uh, gewoon echt hoog tijd voor een meldingsplicht voor mensen met een stadionverbod. Want dan is er ook een strikte scheiding tussen de voetballiefhebbers, de supporters en, uh, en de voetbalcriminelen... die als eenling of in een kleine minderheid een wedstrijd kunnen beïnvloeden of totaal verpesten, zoals gisteravond is gebeurd. Ja, daarmee volgt u de lijn van de club Ajax, die dat ook wil. Waarvan de politiek zegt van nou, de club moet er zelf voor zorgen. Die moet zorgen dat mensen dit stadion niet binnenkomen, een betere uh, identiteitscontrole. Ja, maar ja goed, dat is natuurlijk ondoenlijk om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Want dat betekent dat, uh, dat de goedwillende supporters die gewoon een kaartje hebben gekocht... die overigens ook gisteren uh, massaal gedupeerd zijn natuurlijk, die 30.000 mensen... Die, dat die uh, zich uh, misschien wel vier of vijf uur voor een wedstrijd moeten gaan melden met hun paspoort. Uh, het is de omgekeerde wereld. Iedere keer als, als een club speelt moet iemand in de stadionverbod zich gewoon melden op het politiebureau. En dan kan de club daarin samen de verantwoordelijkheid nemen en ook samenwerken met, met justitie. En, uh, en dat lijkt mij de betere onderwerp oplossing. Daar gaat ook een enorme preventieve werking van uit. Je ziet het bijvoorbeeld ook in het buitenland, in Engeland met name, waar die wet al consequent wordt toegepast. Daar gebeurt nooit meer iets. Ja. Zo kijken naar uh, een opmerking van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, het CIV, dat in zijn meest recente jaarverslag over vorig voetbalseizoen constateert dat er een nieuwe groep railschoppers in opkomst is. Een, nou ja, een grotere groep nieuwe jongeren, He, die, waarop wie de oude harde kern geen vat meer heeft. Ziet u die trend ook gebeuren de, de, dit seizoen? Wat dus algemeen wordt vastgesteld, ik zie dat uh, bij, Aj bij Ajax niet zo. Er was gisteren in het stadion, maar dat geldt eigenlijk wel bij alle wedstrijden van, van uh, Ajax, een hele goede sfeer. Er gebeurt in het stadion nooit iets. Er is gisteren gewoon een incident uh, geweest uh, door een eenling. En daarom zeg ik ook dat uh, dergelijke criminelen, iemand die al een stadionverbod heeft en zo'n delict kan plegen, dat moeten we voorkomen. Want, want die jongen, was die bekend bij de supportersvereniging van Ajax? Nee, die was niet bij ons bekend. Nee, en, en waarom die een stadionverbod had? Nee, dat weet ik ook niet. Ik heb, ik heb ergens gelezen en gehoord dat dat uh, te maken had met het uh, attackeren van een steward. Uh, eerder dit, uh, aan het begin van dit jaar en dan heeft hij een verbod opgelegd gekregen van drie jaar. Maar dat heb ik ook maar gelezen. Nou, en is dat dan wellicht een voorbeeld van, van die nieuwe groep die, uh, ja, waar, waar de harde kern geen grip op krijgt? Ik weet niet tot welke groep deze jongen behoort of heeft behoord. Uh, in mijn optiek is het een eneling die op, uh, op de tribune zit... en uh, onder invloed uh, het veld oploopt. En van die eenling in een groep van meer mensen die een stadionverbod hebben... zei eerder in uh, deze uitzending Hero Brinkman van de PVV... Van, nou, dan moet Ajax in staat kunnen zijn om met een lijst met foto's te kunnen zien... wie er een stadionverbod heeft en wie niet. Zo iemand moet gewoon niet een stadion kunnen binnenkomen. Nee, dat vind ik dus ook. Eigenlijk zou zo iemand... Stadion niet in moeten komen, maar dat kan natuurlijk maar op één manier. Um, ja, we gaan allemaal als naar een uh, concert of naar het theater of, of naar een voetbalwedstrijd. En dat gaat om massa's mensen die, uh, die zich melden. Zo'n zo voorstelling of zo'n wedstrijd begint natuurlijk ook om een bepaalde tijd. Um, er zijn volgens mij geen 30.000 mensen in Nederland met een stadionverbod. Dus die minderheid, die moet worden aangepakt. En daarom pleit ik dus voor die meldingsplicht. Want dan komen ze ook niet in de buurt van een stadion. Ja, u blijft het leggen bij de overheid, de politie die uh, dan moet toezien dat die mensen inderdaad niet naar een stadion gaan. En de club zelf, nou, de zegt u, is daar niet in staat? De club, u, de nee, maar de club kan, kan natuurlijk samen met de KNVB of als club alleen zo'n verbod opleggen als iemand zich misdraagt in het stadion. En uh, de club kan ook de gegevens van, van dergelijke personen, criminelen noem ik ze maar, want het heeft natuurlijk niets met voetbalsupporters te maken, bij, bij de overheid en justitie neerleggen. En dan kan je toch de, daar samen de verantwoordelijkheid voor dragen. Daniel Dekker, voorzitter van de Supportsvereniging van Ajax. Dank u wel. Graag gedaan. Straks hoort u of de EWEX-radarvliegtuigen nog langer boven Limburg mogen vliegen. Wijna Swaan bij de AWB met een round-up van de weinige files van vandaag. Ja, inderdaad, uh, we zitten nog steeds onder de 10 files. Nou, dat valt allemaal mee. Maar toch wel een paar aanrijdingen die dan toch weer voor wat files zorgen. Zoals op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Dat gebeurde bij Zoetermeer. Vier kilometer file erachter, de rechte rijstrook is dicht. Bij Rotterdam op de A16 naar Breda. Vertraging bij Rotterdam-Fijenoord, 4 kilometer. En de A58 van Vlissingen naar Breda. Na een ongeluk bij Heerle, 4 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer wordt er langsgeleid via de af- en oprit. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. In Limburg zijn bewoners het al heel lang zat. Ook de Tweede Kamer heeft nu genoeg van de geluidsoverlast van de AWACS. De radarvliegtuigen van de NAVO. Die opstijgen en landen in Duitsland, maar in Limburg stank en herrie veroorzaken. De Kamer heeft daar zojuist over gedebatteerd... met de minister van Defensie, Hille. Verslaggever Wilco Boom heeft er naar geluisterd. Wilco, wat levert dit uiteindelijk op voor Limburg? Nou, in elk geval uh, heel veel uh, morele steun vanuit het parlement. Die zaak die speelt natuurlijk al jaren. Het probleem is dat Nederland er niet echt over gaat. De vliegtuigen zijn van de NAVO. De thuisbasis ligt in Duitsland. Maar het geduld in Limburg is op. En dat begint in de Tweede Kamer nu ook zo ver te komen. En vooral de oppositie die trok uh, vanmiddag fel van leer tegen minister... Al drie decennia worden 42.000 burgers om met de woorden van een bekende Limburger te spreken. Knettergek. Knettergek van lawaai, kerosinestank en laag overvliegende vliegtuigen. We hebben hier geluid op oorlogsterkte, blijkbaar om de vrede te bewaren. De SP verwacht van de minister van Defensie dat hij de Kameruitspraken respecteert. In de luchtvaart houden we niet van brokkenpiloten en in de politiek ook niet. De oppositie, daar heeft de minister meestal niet veel van te vrezen. Behalve als regeringspartijen het er ook mee eens zijn. Wilco, is dat zo? Nou, daar begint het wel op te lijken. Want ook de regeringspartijen CDA en VVD vinden het nu wel welletjes met die herrie in Limburg. Het CDA vindt dat de minister Hill ook extra geld moet geven aan de Limburgers voor nieuwe bomen. Want er zijn daar bomen voor de EWEX gekapt. En het CDA en het VVD vinden ook dat de afgesproken geluidsreductie, 35% procent minder herrie, nu ook eindelijk een keer gehaald moet gaan worden. 2012 is het jaar van de waarheid. In dit jaar moet de reductie, de geluidsreductie van 35% gerealiseerd zijn. Daar zal de CDA-fractie de minister op afrekenen. De oorspronkelijke inspanningsverplichting die is omgezet naar de resultaatsverplichting... om structureel 35% minder geluid te produceren. En wat de VVD betreft wordt het tijd om te leveren. De herrie moet dus 35 minder. De hele Kamer vindt het, inclusief de regeringspartijen. Minister Hille zegt dat het ook echt gaat lukken. Niet dit jaar, maar volgend jaar wel. Want er zal gevlogen worden met stillere motoren. Er worden vaker vluchtsimulatoren gebruikt. En dan moet het volgens hem lukken. Maar het probleem is een beetje dat de Tweede Kamer er niet op voorhand van overtuigd is dat het ook echt zo zal zijn. Ik kan van 2800, daar waar ik inmiddels op zit, niet substantieel aftrekken. Moet u proberen in de computer te doen. 2800 min substantieel. Dat zegt die error. Want er moet een nummer, er moet een getal komen. Voorzitter, het probleem is dat de heer Samson alles benadert. En eigenlijk praat hij vliegbewegingen. En ik probeer met een samenstel van maatregelen tot geluid te komen. Het geluidreductie. En die geluidreductie, zeg ik, wordt het komend jaar... met deze samenstel van maatregelen gereduceerd tot min 35 procent. Ja, Samson, eh, PVDA-kamerlid, gelooft dat duidelijk niet. Wilco, zo te horen, redde Hille zich hier uit? Ja, hij wist zich er weer uit te redden. Dat lukte Hille tot nu toe altijd in de Kamer. Maar wel voorlopig. Hij eh, heeft moeten beloven dat hij uiterlijk volgende maand... met een lijstje komt met maatregelen. Daar moet hij dan precies in uiteenzetten... hoe dat tot 35 procent minder herrie gaat leiden. En dan gaat de Tweede Kamer er opnieuw een keer over vergaderen. Nou, tot dat moment heeft Hille dus respijt. Ja, en zullen de geplaagde bewoners van Zuid... Oost-Limburg ook nog even geduld moeten hebben na 30 jaar overlast. Wilco Boomenstad vanuit Den Haag. Een tweede kerncentrale in Borselen, het lijkt er niet van te komen. Energiebedrijf Delta wilde de centrale heel graag, maar ziet geen leidende rol meer voor zichzelf. Topman Peter Boerma stapt zelfs op omdat er te veel tegenslagen waren bij de ontwikkeling van die tweede kerncentrale. Dat werd bekend op een aandeelhoudersvergadering van Delta in Middelburg.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 De minister van Bijsterveld van Onderwijs is niet blij met uitspraken van de VO-raad over de lesurenorm. De Raad voor het voortgezet onderwijs waarschuwde dat een grote meerderheid van de schoolbesturen zich niet zal houden aan de nieuwe 1040 urenorm. Op dit moment is de norm 1000 lesuren per jaar, de Tweede Kamer wil dus dat verhogen. De Eerste Kamer moet daar binnenkort nog over stemmen. Voorzitter Shortslachter van de VO-raad, goedenavond. goedenavond. Ja, de minister zegt dat u als raad niet mag oproepen tot het niet uitvoeren van wetten. He? Vindt u zelf dat u dat gedaan heeft? Nee, vind ik niet dat we dat gedaan hebben. Wij hebben vooral uiting gegeven aan een zeg maar, grote frustratie, ergernis, soms woede... ...van leden die zien hè, dat een zeer zorgvuldig proces... ...dat we twee, drie jaar hebben gelopen... ...waarin we duizend uur uh, lesgeven... ...tot grote tevredenheid van uh, de overheid toen. Dezelfde kamer en uh, overheid... ...tevredenheid van ouders, leerlingen en scholen. We zijn heel erg constructief geweest in het hele proces. doen we twee jaar tot tevredenheid van inspectie. We zien dat uh, dat uh, groeit... En ineens, zonder enig overleg, wordt daar op een achternaamiddag een streep uh, doorgezet. En dat is én slecht voor het onderwijs, het is slecht voor de kwaliteit, maar het is natuurlijk ook heel erg haast ja, schokkend om zo uh, schoolleiders, bestuurders die zich zo lang constructief opstellen, ineens aan de kant te zetten. Dus... Want wat, was is er, wat is er zo erg aan die 40 uren extra? Nou, in eerste plaats kost het heel veel geld. Maar veel belangrijker is denk ik nog dat je zo niet met elkaar omgaat. We hebben u kent, vier jaar geleden hebben we daar een hele hoop drukte over gehad. Er is er een heel goed onderzoek en zijn goede gesprekken gevoerd. De Kamer, nog een anderhalf jaar geleden, heeft gezegd... 1.040 is niet reëel. Duizend is goed en zo hoort het. Wij gaan die uitspraak keurig uitvoeren. Dat doen we met inspectie, dat doen we tot tevredenheid van ouders en van leerlingen... En ineens wordt dat weer tot 1040 veranderd. En nu zegt u, wij roepen niet op tot het niet uitvoeren van die wet... Hè, als die ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Toch lezen wij in het persbericht... een overgrote meerderheid van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs... zal zich niet aan die norm gaan houden. Dat nee, is wel een dreigement. Dat is misschien een dreigement, maar kijk, er zijn twee dingen. Eén, hè, ik heb gezegd, wij geven uiting uh, met deze actie aan de ja, verontwaardiging onderleden. Dat is mijn taak als belangenbehartiger om dat krachtig en zichtbaar te doen. Twee, uh, en dat hoort ook denk ik in het hele proces. Wij willen maximaal uh, beïnvloeden de Eerste Kamer om hen uh, te vertellen dat ah, wij dit geen goed idee vinden. Het is gewoon een beetje een lobby-instrument, dit ja, Maar daar zijn we ook voor. We ja. hopen dat ja, de Eerste u ook Kamer inzien dat dit niet uh, de kwaliteit van het onderwijs uh, dient. En ik denk dat dat een goed recht is. En dat moeten wij ook doen. Dat is ook mijn uh, primaire taak. De belangen van leden te behartigen. En dat doen wij tot uh, de wet behandeld is. Uh, we hopen dus dat die wet niet aangenomen wordt. En daarna hebben we niet Daarna gewoon netjes uitvoeren? Dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat we daarna een hele nieuwe situatie hebben... die we weer opnieuw in overleg met onze leden gaan bezien. U slaat op de trom in ieder geval. De Eerste Zeker. Kamer zal het vast horen. Sjoerd Slachter van de VO-raad. Dank u wel. Graag gedaan. En een goede kerst. Eens gelijk. Goed doorzien, Lucalla. Door alle commotie rondom de gestaakte bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ... zou je bijna vergeten dat er vanavond nog een wedstrijd moet worden gespeeld... in de achtste finales om de KNVB-beker. We hebben het over FC Twente tegen PSV. Het zijn niet de minsten tegenover elkaar. De nummers drie en nummer twee van de competitie. Ronald van der Geer. In de Ach, competitie, in de competitie ja. hebben deze twee clubs gelijk gespeeld tegen elkaar... Daar kan hij vanavond, er moet er winnaar uitkomen. Wat verwacht je? Uh, 90 minuten, dat verwacht ik ten eerste. Ah. Dat is al uh, meer dan gisteravond. Hè? Nee, dus uh, We dat er verder... Dat er, <laughs> nee, je weet je inderdaad maar nooit. Het is een beetje een onvoorspelbare wedstrijd. Dat was het toen ook in de competitie. Uh, Adriaanse begon toen met Twente super aanvallend. En PSV was eigenlijk de dominante ploeg. Precies wat, wat Twente wilde uh, zijn. De wedstrijd werd toen ook beheerst door een rode kaart van, uh, van Kevin Strootman. Ploegen waren wel wat aan elkaar gewaagd. We zijn een aantal weken verder nu. Waarin uh, Twente heeft laten zien dat het absoluut niet in topvorm verkeert. En PSV het afgelopen weekend eigenlijk wel als een kampioen speelde. Dat zei iedereen ook. Ja, je zou dan geneigd zijn, eh, opportunisme is stroef in de voetballerij... om te zeggen dat PSV favoriet is. En vanavond wel eens uh, goede zaken zou kunnen gaan doen in, uh, in Enschede. Maar het is nog helemaal niet bekend hoe Twente nou precies gaat spelen. Dus ja, er hangen nog heel veel uh, onvoorspelbare zaken aan. Maar er komt hoe dan ook een winnaar. Vorig jaar overigens in de kwartfinale deze twee ook tegen elkaar. En toen Twente te sterk naar penalties. Je hebt, je hebt dus nog geen opstellingen gezien? Nee, nog niet. Uh, bij PSV zal er niet zo heel veel gebeuren. Daar, uh, daar, daar gaat het allemaal wel prima. Maar Twente heeft natuurlijk die, die zeeparts tegen, tegen Feyenoord achter de rug. Ja. En de grote vraag is hier altijd, hoe, hoe staat het aanvallend? Is het de Jong in de spits? Is het Janko in de spits? Hoe ziet het middenveld eruit? En wat dat betreft is er een rookgordijn opgetrokken rond het elftal van Twente. En krijgen we straks op papier pas uh, uh, ja, uitsluitsel hoe Twente vanavond PSV gaat bestrijden. Om de achtste finales van de KVB beker Ronald van der Geer, dank je. Okay. Wij, uh, Tim en ik, wensen u een goede avond. Wij gaan naar Joost Eertman's avondspit. Joost, ja, ik gok Ajax AZ. AXAZ, az ja, dan met name uh, wat er allemaal gebeurd is. Daar gaan we het inderdaad over hebben. Jullie zaten er ook al goed in. Uh, de rode kaart is het gesprek van de dag. En dus ook onderwerp van avondspits. Een dieptepunt in de wedstrijd. De AX-AZ, doelman Esteban uh, wordt, wordt aangevallen, verdedigt zich... en krijgt de rode kaart. Inmiddels ingetrokken. Maar de crisis rond de rode kaart is nog niet uh, gesust. Ik, het lijkt mij goed dat de KNVB ook eens naar de regels kijkt... op dat soort uh, momenten. We gaan spreken met uh, een ooggetuig van het incident... Uh, die in het stadion zat vlakbij. We gaan ook spreken met de directeur van AZ, Toon Ger en ik zeg, intrekken van de rode kaart voor Esteban is meer dan terecht. Daarop kan gebeld worden, eh, bekende nummer 0800 1121, dat is gratis trouwens. Eh, hashtag Eerdmans, hashtag Avondspits, om eh, ons te bereiken via Twitter. De tweets probeer ik zoveel mogelijk live voor te, te lezen. Dus het intrekken van de rode kaart voor Esteban is meer dan terecht. Dat is mijn mening en daar kunt u zeker op gaan bellen en op gaan twitteren. We gaan elkaar spreken in Avondspits, zo direct langs de lijn in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 Minister Hillen garandeert de Tweede Kamer dat de geluidsoverlast door EOX-vliegtuigen in Limburg volgend jaar met 35 zal zijn teruggedrongen. Hij komt binnen een maand met nadere maatregelen. En daarna praat de Tweede Kamer er nog eens over. Gisteren dreigde de Kamer het luchtruim voor de EOX te sluiten. De geluidsoverlast is de Kamer al jaren een doren in het oog en ook Limburgers klagen. De Ewex staan op een NAVO-basis in Duitsland vlak over de grens.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 Ja, het zijn een beetje de donkere dagen voor kerst met veel bewolking en af en toe een beetje regen. En voorlopig gaat er ook niet zo heel veel verandering in komen. Vanavond is het namelijk op de meeste plaatsen droog. Vannacht bewolkt, al valt er her en der wel een spatje regen. Maar het is ook erg zacht, 8 graden. En morgen gaat de dag ook bewolkt en toch enigszins grijs verlopen. Maar ook dan zacht, het wordt zo'n 10 graden. Overdag wat lichte regen, maar in de avond gaat het wat harder regenen... want er trekt er een regenstoring over vanuit het westen in de richting van Duitsland. En dan gaat het zeker aan de kust flink waaien, mogelijk zelfs stormachtig. En er zijn nou ook zware windstoten mogelijk. En in de nacht passeert dan die storing... en dan gaan we zaterdag weer een rustige dag tegemoet... met veel ruimte voor de zon en ook de kerstdagen vlopen rustig... maar wel meer bewolkt, wel droog... en het blijft dus erg zacht met een temperatuur van zo'n 8 graden. B Verkeersinformatie... Voor zover er al sprake was van een avondspits is hij nu dan toch echt voorbij. Er staan er nog twee files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Zoetewoude Rijn Rijndijk, 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam... op de parallelbaan bij de Van Brienen-Noordbrug, 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, avondspits, Joost Eerstmans. Intrekken rode kaart Esteban meer dan terecht. Een hele goede avond. Deze avondspits is nog niet voorbij. Tot 7 uur een discussie over de meest besproken rode kaart van 2011. Wel weer nou? 0800 Want we hebben er weer een dieptepunt bij in de betaald voetbal, een bizar verloop gisteravond van de bekerwedstrijd Ajax AZ waarbij AZ doelman Esteban Alvardado door een dolgedraaide Ajax supporter in de rug werd aangevallen. De Costa Ricaan reageerde met twee adequate trappen en wist de Hooligan van zich af te schudden. Gevolg arbiter Bas Nijhuis gaf Esteban rood wegens gewelddadige handelingen door de doelman. Hierna was het hek van de dam en sommeerde AZ trainer Verbeek terecht zijn hele elftal naar de kleedkamer en werd de wedstrijd gestaakt. Moraal van dit verhaal, een hooligan die ook nog eens een sta stadionverbod op zak heeft... kan gewoon het veld oprennen, een speler aanvallen... en de speler die zich verweert wordt met een rode kaart het veld afgestuurd. Inmiddels gelukkig ingetrokken door de KNVB. Maar het is wel de omgekeerde wereld natuurlijk. Tekenend voor deze situatie is dat de scheidsrechter ook nog eens... volgens alle regeltjes had gehandeld. En dat zien we ook vaak in de politiek. En dan noemen we het operatie geslaagd, patiënt overleden. Ik zeg, intrekken in rode kaart Esteban is meer dan terecht. Bel WNL 0800 1121 ja, u kunt bellen 0800 1121 live hier naar Avondspits. Kan ook getwitterd worden, dat doet Jos Luisterburg. Eertmans KNVB is met me eens, keeper bla bla bla, zegt hij. Maar zijn reactie stond niet in het verhaal. Hij is een voorbeeldfunctie, zegt hij. Mr. Joop zegt, de KNVB kan volgens mij niet eigenhandig regels veranderen. Dat moet de FIFA doen, Eertmans eh, van WNL. Eh, dan spreek ik daar maar meteen eens even over met oudste scheidsrechter Dick Jol. Vanaf zijn vakantieadres belt hij naar Avondspits. Goedenavond. Goedenavond. Dag meneer uh, Nou, Even meteen die tweet van minister Joop. Uh, kunnen de regels veranderen uh, alleen maar door de Viva in, in het rode ja, kaartenwereld? De, ja. ja, dus de Viva is de Wereldvoerbond en die uh, bepalen of er iets veranderd wordt of toegevoegd wordt of weggehaald wordt uh, aan de spelregels. Kijk aan. Maar laten we eerst beginnen. De, de, de kaart is, uh, is kort geleden uh, ingetrokken door de KNVB. Ja. De, de aanklager zegt we trekken hem in. Vindt u dat terecht? Ja, absoluut. Het zijn bijzondere omstandigheden. Estherman die uh, weert een aanvaller af en schakelt hem uit zo moet je zien. Nou, dat is uh, dat zou wie zou dat niet doen in, in zo'n situatie ja. als je het kan. Nou, ik denk het ook. Maar toch zei iedereen, het is precies wat hij moest doen. Ja. Nou ja, uh, hij doet uh, die keeper doet wat hij moet doen, zich verweert RZL schakelen. En de scheidsrechter doet wat hij moet doen volgens de regels een, een rode kaart tonen. En dat is hartstikke onbegrijpelijk. Want ik heb het zelf ook meegemaakt in mijn wedstrijd. Ik heb hem dus die rode kaart niet getoond. Want ik wist ik vond in mijn gevoel van. Ja, als ik nu een rode kaart er, uh, toon. dan uh, weet ik niet of, of wat er wat allemaal gaat gebeuren. We snappen het niet. Dus u keek toen even de andere kant op. Nou, ik heb het vooral gezien. Uh, dat Dennis Weiss uh, van Chelsea. Uh, een, een demonstrant die betrokken was, kan meneer schotten. Maar ik, uh, ik heb uh, common sense uh, gehandeld. Uh, en ben ja? verstandig te werken. En bent u daarop aangesproken door de FIFA? de UEFA was in uefa oh, Dus ja. de waarnemer die was blij dat ik het niet gedaan had. Want die zei ook van ja, niemand gaat dat snappen. Natuurlijk heb je de regels niet gevolgd. Maar ik ben er niet verder op aangesproken. Ja. Kon u zich voorstellen dat Verbeek van het veld is gegaan met het team? Of had hij uh, moeten doorspelen, denk, vindt u? Nou, nee, ik kan Verbeek uh, heel goed volgen. Uh, zeker uh, de, zijn spelers die ja, die, die voelen zich natuurlijk zo belaagd. En die zeggen ja, misschien ben ik de volgende wel. Ja, die, kunnen niet, die willen niet meer verder, die ja. kunnen niet meer verder. Dan zou, ik denk dat het ons sportief zou zijn om de toch te laten hervatten. deze omstandigheden. Maar geen ja. beetje mijn spelers gaan niet meer. eens over. beschermd zijn spelers. Ja, precies. nee, de Spelers en hun gezondheid, dat lijkt me bovenaan te staan. Ja. Wat moet, er, wat moet ja. er nu gebeuren, vindt u meneer Jol? Uh, overspelen, uitspelen of uh, dit, dit was de uitslag? Nou ja, dat beslist... Uh, beslist uh, KVB, nee, goed, hij is nu ingedrokken, die kaart, nu gaat het verhaal van, uh, gaat Estherman gelijk weer vanaf uh, minuut 37 meedoen en, uh, Dat lijkt me, toch? Ja, uh, goed, maar dat, dat moet ze nog beslissen. Ik bedoel, uh, die, die rode kaart die kan wel uh, worden geseponeerd, zoals we dat je zegt, hmm. maar uh, dan, is, dan zou die dus uh, geschorst zijn voor, uh, voor één minuut of zo. <laughs> ja, wat doet dat, het dat moet, we, maar zou het, zou het publiek erbij moeten zitten of zegt u een wedstrijd zonder publiek is misschien aan te bevelen voor de, voor de, ja, voor de tweede helft? Iedereen wil die wedstrijd als 4 vanaf de minuut. En iedereen moet er gewoon weer bij zijn die er zat op dat moment. En uh, daarin laat je blijken dat er alleen maar goede supporters ja, zijn. op ja. Dat er af en toe eentje ja, er tussendoor glipt, helaas. Ja. Dat mag de, niet de pret drukken voor uh, nee. 39.900 anderen. Dat lijkt me de basis van het punt om het aan moeten pakken. Laat het in, in hemelsnaam niet leiden tot meer, uh, meer ellende voor de goedbedoelende supporters. Oké, okay, intrekken Rode Kaart, esteban meer dan terecht. Meneer Dinkjol, zeer bedankt voor uw bijdrage aan avondspits Ik zeg dus terecht dat die kaart is ingetrokken en misschien moeten de regeltjes wel worden aangepast. U kunt meedoen tot 7 uur, 0800 21. En graag ook uw mening of u vindt wat er nu moet gebeuren. Moet de wedstrijd worden overgespeeld, moet die worden hervat of is dit de einduitslag? Moet er met het publiek worden gevoetbald of Publiek, dat zijn leuke vragen die u ook uh, voor mij kunt beantwoorden. E. Dilemma zegt op Twitter: de rode kaart was onterecht. Uh, terecht ingetrokken, van mij mogen ze de hooligans dronken of niet van het veld trappen. Uh, Wesselworks, hey, Eertmans eens met de stelling. Supporter alle schade laten betalen, is hij de rest van zijn leven zoet. Dat is eentje om te onthouden. Blafmans zegt: Eertman, die eerste trap kan ik me voorstellen. Die tweede trap mag toch door een tuchtrechter worden beoordeeld. Nou, daar ben ik het totaal niet mee eens. Die man wist niet eens wat hem overkwam. Hij kwam van achteren de speler. En hij was totaal verrast. Het was werkelijk met geen pen te beschrijven. Want je vreest voor je, voor je leven, denk ik, op zo'n moment als keeper zijnde. Aan de lijn is een ooggetuige van het uh, kleine drama wat zich afspeelde in het stadion uh, gisteravond. Uh, Arjan Hoijveld, goedenavond. Goedenavond, Joost. Ja, jij komt uit Haarlem en je zat, uh, je zat vlakbij uh, bij, bij de Amsterdamse supporter. Ik zat op zeven op meter van het veld als begeleider van een, uh, van een jongen in een rolstoel. Uh, voor het eerst van mijn leven trouwens uh, op die plek. Uh, ik ben uh, regelmatig aan Ajax geweest op andere plekken. En bij het binnenkomen van het stadion, het eerste wat het met de schoot is... ...van wat moet het makkelijk zijn om hier over het, uh, over het hek te klimmen? Uh, het veld op te kunnen lopen. Nou, ik word dan uh, geremd daarin, net zoals uh, waarschijnlijk 99,9% van de, van de mensen. Maar uh, uh, ja... Er zijn er ook die dus uh, dat, dat niet hebben. Overigens zou ja. ik willen rectificeren dat hij hier om een fan gaat of een supporter. Ja. Want het is natuurlijk een volledige ellendeling. Uh, die niks met, uh, met voetbal uh, waarschijnlijk te maken heeft. Een kooksnuiver. Een, een, een, ja. een jongen die volledig onder alcohol zit. Dus dat heeft niks met supporter. Nee, hij was te ook maken. geschorst voor het leven. Kun je zeggen tenminste, een stadionverbod had hij. En, en, maar je, nou, zegt, dat... ja, je zegt dat podium. Het interesseert me. Dat was eigenlijk veel te makkelijk gemaakt. Dat, dat was eigenlijk bedoeld als vak tussen de, de sports en het veld. En dat hebben ze vorige ik heb Een goede reden natuurlijk maar om te zeggen dat moet je niet meer zo doen, zeg je eigenlijk, als je, als je dat zo zag. Dat klopt. Er ligt natuurlijk een grote uh, sloot tussen tribune en, uh, en veld... juist om dit soort excessen te voorkomen. Uh, in de jaren 80 en 90 hebben we genoeg van dit soort incidenten gehad... Overigens, vorig jaar nog tijdens de WK-finale liep er een uh, mafketel op het veld. Een Spanjaard die probeerde de, de wereldbeker mee te nemen voor, uh, voordat de wedstrijd begon. Dus het kan op allerlei podia voorkomen. Het is gebeurd bij Monica Sellers. Maar ja. Uh, ja, wat er nu gebeurde, we zaten dus zeven uh, meter van het veld af. Ja. We zien uit onze ooghoek die, die, uh, die mafketel het veld oplopen. Uh, het lijkt alsof hij wil gaan streaken. Want ik geloof dat hij zijn broek ook nog ergens op zijn enkel had, uh, had ja. hangen. Hè? En ja, wat er dan gebeurt, we hebben het met z'n allen kunnen zien. Het is, ja. is En zag jij meer, Arjan, zag jij meer gek uh, kooksnuivende gasten daar bij hem in de buurt? Was het echt een groep waar hij uit vandaan nou, ik, ik moet zeggen, uh, het is. Uh, ik weet niet precies waar deze vandaan kwam. Maar wat me dus wel opviel, is dat uh, op dat platform dat gehandicapt, uh, waar de gehandicapte uh, mensen zitten, waar de rolstoelen staan. Daarachter kon je dus heel makkelijk vanaf de tribune dat platform opkomen en uh, ik heb dus al voor de wedstrijd gezien dat daar een aantal jonge luister stonden, complete bezopen, complete stoont waarschijnlijk, die dus uh, al ja, over dat hek heen hingen ja. uh, waarbij de stewards al in actie moesten komen om die, uh, om die jongens terug te sturen. Nou. Dus, uh, ik denk, ja, ik ben een uh, groot Ajax-fan. Maar dit moeten ze toch echt wat beter gaan aanpakken. Dat is zeker, gaan we zo over hebben. Nog een laatste vraag. Uh, toen de, de stadion-speaker zei: van we stoppen ermee, allemaal naar allemaal, huis. Was er enige onrust nog in het vak van de hooligan? Of, uh, of bleef, het, bleef iedereen rustig bij, bij het stilleggen van de wedstrijd? Eigenlijk is iedereen uh, rustig gebleven, maar het is vooral ongeloof. Iedereen zit ja. elkaar aan te kijken wat gebeurt hier. De hoop dat de spelers weer terugkomen, het veld op, uh, de scheidsrechter weer terugkomt. Maar ja, het was al vrij uh, snel duidelijk dat Verbeek zijn uh, team terug uh, uh, nam de kleedkamers ja. in. En we kennen Verbeek als een vrij principiële man. Zeker. En hij heeft groot gelijk. Hij toont leiderschap en ja. uh, uh, hij neemt het op voor zijn mensen. En uh, ja, daar was iedereen in het stadion. Uh, Ajacchit nou. en AZ supporter het. Het, het overeens. En overigens Esteban, ik geloof dat Hans van Breukel het al gezegd heeft vanavond op de radio. Uh, ik vind dat hij gepast uh, gehandeld heeft, want... Uh, ja, uh, ja, dat, ja die, het... dat vinden heel veel mensen hoor. Arjan, moeten we laten, want we krijgen nog meer, meer ja. gesprekken zonder andere directeur van AZ. Dank je, dank je zeer. Ooggetuige Arjan Hoorveld bij het, uh, bij het drama gisteren in het stadion. Blafman twittert uitgeren Louie van Gaal was het, die de hoelingenbeweging deed 14 jaar geleden al. Klopt, dat weten we allemaal nog wel. Dat was zo'n beetje die, die karatentrap. Draak Mug, zegt kaart terecht ingetrokken regels niet aanpassen, de situatie is te uniek daarvoor. Gelukkig maar, eh, zegt hij hier bij avondspits. U kunt ook bellen, 0800 1121. De rode kaart is ingetrokken voor Esteban dan wel te verstaan. En dat is meer dan terecht. Meneer Kroes uit Elim. Ja, goedenavond. Goedenavond. Het is uh, zeker terecht dat die kaart is uh, ingetrokken. Uh, het slaat uh, he, kant of val dat die. Ik wil het helemaal geen supporter noemen, hij hij bederft het. Voor duizenden mensen. Ik kom zelf uh, bijna wekelijks in het stadion. Waar uh, dit soort dingen gelukkig niet gebeuren. En ik hoop dat het ook nooit weer gebeurt in nee. het Nederlandse voetbalstadion. Uh, die man moet internationaal een, uh, uh, een uh, stadionverbod krijgen. Ja. Levenslang. Met, ja. met een meldplicht hoop ik dan. Want dat... Ja, met een meldplicht. Dit soort uh. gasten moeten veel harder aangepakt worden. Ja. Ik ben zelf visueel gehandicapt. Uh, er wordt er gezegd dat hij komt uit het, eh, via het gehandicapte platform komt hij dan binnen, via dat podium. Ja. Die supposters hadden veel harder op moeten treden. Als je x aantal jaar terug, had je altijd in elke konnenhoek, of kon, ja. Ja, waar de konnenvlaggen stonden en staan, had je vroeger politiehonden. Dat ja. moet maar weer terug. Maar ook toch, met de rug naar het, naar het, naar het veld. Dat eh, dacht ik, om de 10 meter, dat in ieder geval bij finales zie je ze staan. Dan kun je elke striker nee, nee, tegenhouden. Dat komt het dus gelukkig niet voor. Hele, Helaas nu wel bij Ajax. Ja. Ik vind ook dat de KNVB deze wedstrijd uh, niet door moet laten gaan. En gewoon uh, AZ uh, door laten... De AZ-punten geven. Ja, dat is ook nog een, een optie. Nou, Triest... Uit, uh, ja. Het is jammer voor het Nederlands... Zeker. Vorm, maar... Triest wel. Bedankt, meneer Kroeze. Uh, dus 081121 de rode kaart uh, is terecht ingetrokken voor uh, Esther Bamban. Uh, aan de lijn nu toon Gerbrands. Hij is directeur uh, van AZ. Goedenavond, meneer Gerbrands. Goedenavond. Ja, blij met het intrekken van de rode kaart, mag ik aannemen? Ja, zeker. We hebben de hele dag daar ook al iets over geroepen. Dat wij wel gerechtigheid zouden vinden als in dit geval, met deze bijzondere omstandigheden, de rode kaart anders op benaderd dan anders. Ja, nou, nou zeg ik, van ja, die rode kaart is wel volgens de regels gegeven. Kloppen die regeltjes dan wel? Ja, nou ja, dat heeft ook een beetje met interpretatie. En ik, ik hoorde meneer Jol net ook vertellen. Hij zei, nou, ik heb het toen niet gedaan. En uh, ja, volgens de regels zal het allemaal kloppen. Maar je ziet het nu ook dat door de bijzondere omstandigheden de terugcommissie ook zegt... ja, dat moet je toch anders beoordelen. Dus ja, de, dat voelen bij ons toch wel eens een vorm van gerechtigheid. Ja, nou zie je dus je net de ooggetuige Arjan Hoijveld aan de lijn die daar, die daar was... en die zegt, joh, het was zo ongelooflijk makkelijk... Om, om over dat podium bijna dat veld in te rollen. Uh, vindt u dat ook, dat dat, dat het in ieder geval daar in het stadion moet veranderen? Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld in Engeland komt... daar zitten ze allemaal dicht op het veld. Uh, bij ons kunnen ze ook zo, als ze willen, het, het, het veld op. Dat is een keuze die we met z'n allen gemaakt hebben... om het een beetje verzoenlijk te houden voor alle supporters. En uh, ja, ik, die tien jaar bij AZ... bij ons is dat nog nooit gebeurd. Heel veel andere clubs ook niet. Dus het zijn gelukkig de incidenten. Ja. En ja, deze man die is half misschien wel stoned of dronken is... moet maar eens een incident zien. Dus... Uh, ja. Daarvoor gaan we niet alle hekken weer optrekken voor de mensen die met heel plezier in de voetbal komen maar, kijken. Maar dat zegt u nu, maar hij had dus een stadionverbod. Daar hopen we met z'n allen ook in de politiek van, nou dat is dan de oplossing tegen hooligans. We geven ze gewoon een stadionverbod en ze lopen zo met een paar vriendjes op de clubkaart uh, gewoon naar binnen. Ja, nou het is zo dat in, ik ben in Engeland geweest. Ik heb dus gevraagd, uh, want daar hebben ze ook een hele tijd heel veel last gehad van uh, heel veel verkeerde mensen. Daar hebben ze inderdaad meldingsplicht ingevoerd. En uh, ja, dat is in Nederland op die manier niet doorgekomen... Maar die meldingsplicht heeft ertoe geleid dat iedereen dat door elkaar zit, alle wedstrijden bekijkt. En alle mensen die niet deugen moeten zich op bepaalde tijdstippen melden als wij een buitenland spelen of een uitwedstrijd spelen. Ja. En dan kan dat soort dingen met stadium voorkomen worden. Maar daar hebben wij niet voor gekozen in Nederland. Onvoorstelbaar toch eigenlijk? Gewoon melden bij de politie, bedoelt u, hè? Tijdens de wedstrijd. Dat lijkt me toch. Nou ja, het is zo. De, de, de, de, ik denk dat de KNVB en de, de clubs daar graag voor zouden zijn. Ja. er zitten ook een paar historische kanten van het verhaal aan, maar dan, dan zou je dit soort dingen heel erg kunnen indammen. En de voorbeelden in het buitenland zijn er al. Dus... Wat mij betreft mogen we gaan nadenken. Ja, u was jarenlang ook volleybalcoach, hè? Is is ja, dit klopt. heeft dat ooit daar ook zo heeft u daar ooit zoiets meegemaakt als dit? Nee, ik heb er zoiets nooit meegemaakt. Ik heb er heel wat sporten gewerkt en bekeken, maar dat is er nooit vertoond. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen: die sport was wat kleiner en ja, je kan ook gewoon de zaal inlopen als je dat wil. Uh, alleen ja, dat, daar is een heel ander volk ja. en uh, hier gaat heel veel geld om heel grote aantallen. De kans dat daar een keer verkeerde tussen zit is ook iets groter dan, dan in de Ja. Laatste vraag uh, aan u, de, u. U krijgt met Azazet ergens uh, op bezoek in, uh, in, uh, op 22 januari. Um, gaat ja. u daarvoor extra maatregelen treffen nu? Nou, nee, wij, wij niet. Het is zo dat het enige die dan wat kan doen is uh, de burgemeester. Die is verantwoordelijk voor de openbare ja. orde. Wij wachten even af wat er nu met deze wedstrijd gaat gebeuren. Want dan wordt die overgespeeld en wanneer wordt die overgespeeld? En 11-11 uh, jaar of nee? Dus allemaal dat soort dingen moeten we nog uitspraken over krijgen. En uh, afhankelijk daarvan, uh, ik heb de burgemeester vanmiddag gesproken, uh, kijkt u hoe groot risico is voor die wedstrijd, uh, ja, uh, zeg maar, de eerste wedstrijd van de competitie. Dus dat is qua ja, uh, timing eigenlijk ongelooflijk. Ja, ja. En, en het overspelen van de wedstrijd, of het, of het doorspelen, hoe ziet u dat? Nou, wat wij az-essentieel vinden is dat het een volwaardige wedstrijd wordt in het kader van fair play. Dus ik bedoel, uh, Esteban's rode kaart is nu weg, uh, ja. weggevallen. Dus wij, wij gaan en hopen eigenlijk dat de KaapBee ook beslist ...dat we met en elf in ieder geval uh, die wedstrijd kunnen aanvangen... ...want anders hebben we het nog niet veel meer. Op. Nee, en dan met publiek erbij? Gewoon hetzelfde regime? Ja, dat moet de KPM beslissen... ...want die, die zullen de situatie van ijs gaan afwegen... ...of het, uh, hoeverre ze vinden dat het strafbaar is... Uh, ja, ik heb, ik heb daar geen mee over dat de KNVB daarop moet beslissen. En uh, ja. ik, ik vind het allebei goed. Oké, okay, Tom Gerbrand, zeer bedankt. Directeur van AZ hoort u over mijn mening. Ik zeg intrekken van de rode kaart. Esteban, ja, meer dan terecht. Misschien moet je de regels zelfs nog aanpassen om zo'n rode kaart te geven aan iemand die volstrekt onverwachts in zijn rug wordt aangevallen door een gek vanaf de tribune. 0811-21, als u mee wilt doen aan deze discussie bij Avondspits. 0811-21. Meneer Van der Stegen is er niet mee eens. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, zegt u maar hoor. Mijn punt is van, uh, kijk als daar een, uh, een rode kaart gegeven voor moet worden, dan is mijn punt, dan moet je dat ook doen. Wat je vervolgens kunt doen is, dat je die straf, uh, dat je kunt spreken van verzachtende omstandigheden en dat je zo'n uh, zo keeper dan niet zo zwaar hoeft te straffen, maar het intrekken van zo'n rode kaart... Daar zou ik principieel tegen zijn. U vindt hij moet hem krijgen? Want op dat moment is het. Is de, is... Ik vind dat hij hem principieel moet krijgen. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar... En dan kun je vervolgens zeggen: van daar zijn verzachtende omstandigheden. Uh, dat het natuurlijk heel onterecht is dat zo'n keeper wordt aangevallen. Daar heeft iedereen begrip voor. Maar dat is wat anders. Dat je, nu, dat je daarvoor die rode kaart moet intrekken. Ja, maar dan krijg je dat je elke keer moet gaan soebatten. van ja, rode kaart, maar ja hij had een slecht geslapen... en het was toch een beetje, weet je, hij had wel ruzie met zijn vrouw. Dan krijg je dat soort ge gezeur. Waar een rode kaart is een rode kaart, toch? Een rode kaart is een rode kaart. En als daar uh, regels voor zijn afgesproken... dan vind ik dat je dat eigenlijk altijd zou moeten handhaven. En nogmaals, wat je vervolgens kunt doen is... Um, als zo'n keeper gestraft moet worden, dat je in het tweede stadium gaat, uh, gaat beoordelen. Ja. Dat je zegt van nou, dan hoeft dat niet zo stevig nou, te worden. Nou, hel, helder maar punt. Van, okay. ja. Nee, dat is duidelijk meneer Van der Steeg. Zeer bedankt. En Ede belt u mevrouw Saïda uit Rotterdam. Goedenavond. Ja. Uh, nou, Ik vind terecht dat die kaart is ingetrokken. En voor mij had die schiet, uh, keeper hem nog een paar opvoedende tikken erbij mogen geven. Want hij heeft misbruik gemaakt van die gehandicapte tribune. Dat klopt, dat heeft hij ook gedaan. En ja, de mensen zeiden dus op de tribune van wat kun je er makkelijk, of de ooggetuigen zei het. Maar hij, hij, het was niet duidelijk wat hij ging doen, hè? Dat de supporter rent het veld op, misschien ging die strikken, werd er gezegd. Maar eh, jij zegt van het is zo'n uh, misdadige optreden van zo'n vent dat, dat, dat een paar meppen erbij uh, had ook gemogen. Ja, precies, want ik zeg nogmaals, hij heeft misbruik gemaakt en uh, ja... Wat zou jij doen als je op straat aangevallen wordt? Je zou toch ook meppen? Nou, we hebben het er ja. vaker over hier. Dat klopt, jij ja, weet hoe ik erin zit. misschien is dit... Waarom tippen ze zulke soort figuurtjes niet? Misschien is dat wel iets voor die dierenpolitie van je. Ja. Dierenpolitie, wat, wat bedoel je? Nee, omdat die man, die gedraagt zich als een beest. Oh. Bespoeten ze van die dierenpolitie met die weer, met die, ja. die verdopingspijltjes. Dat gaat wel echt ja. weer de andere kant op. Da dank je hoor, mevrouw Saïda uit Rotterdam was dat. Uh, B.NL zegt, Eerdmans kijkt nog eens goed hoe fanatiek de scheidsrecht de Rode Kaart trekt. Dat had ook anders gekund. Kijk, dat is ook nog eentje. Bas Nijhuis was het, de, de arbiter. Kees Nijburg uit Soelmond. Goedenavond met Kees Nijburg. Dag Kees, was het terecht dat de Rode Kaart werd ingetrokken vandaag door de KNVB? Ik vind het helemaal terecht. Sowieso. Ik bedoel, er is al genoeg over gezegd als het gaat over zelfverdediging, etcetera. Maar ik hoorde net uh, zeggen, over het organiseren van uh, die meldingsplichten... dat dat nou zo'n ja. probleem zou zijn. Althans dat dat uh, niet is doorgevoerd, maar dat het wel een optie zou zijn. Ja. En dan zou het organisatorisch een probleem zijn uh, om, om dat voor elkaar te maken. Dat denk, ik denk ja. dat er zoveel geld uh, omgaat in de voetballerij... dat het toch wel ligt op een hele simpele manier... al is het uh, door middel van een commerciële organisatie te organiseren moet zijn dat er eh, zeg maar een centraal punt komt... waar je je moet melden op het moment dat je dit soort strijken uithoudt. Ja, maar dit, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Ik snap niet waar de politiek op wacht. En zit te dralen om te zeggen van... joh, mensen met een verbod meteen elke wedstrijd die er eerst even melden... dat is heel eenvoudig ja. te realiseren. Wat ik wel begrijp van clubs, dat ze zeggen... ik kan niet met, dan moet ik gewoon 5.000 supposters neergezet. neerzetten... elke soort eyescan maken, bij wijze van spreken... om te kijken of de, de voetbalhooligan ertussen zit. Ik begrijp die klacht, begrijp ik wel van clubs. Ja, oké. Okay. Maar op het moment dat je zeg maar een, een bepaalde periode voordat de wedstrijd begint een meldingspunt hebt en een meldingsplicht hebt. En die mensen meld, die moeten zich melden op dat punt, ja. dan, heb je dan, dan hoef je dat toch niet meer te organiseren nee. letterlijk en figuurlijk bij de wedstrijd aan zich. Dat lijkt me ook. Ja, duidelijk bedankt Kees Nijburg aan de lijn nu wethouder Sport van Amsterdam. Wat hem eerder aan de lijn. Erik van den Burg. Goedenavond Erik. Goedenavond. Ja, je hebt ook een mening hierover. Ja, nou, kijk, ik snap dat de scheidsrechter zegt: uh, regel is regel. In dit geval had ik die rode kaart als ik hem was niet gegeven. Dus nee. ik ben blij dat de KVB die heeft ingetrokken. Maar het begint natuurlijk gewoon met die verslagen idioot die het, uh, die het veld te Ja, hoe komen we dat te nou, voorkomen? Al, we al, we al, we al. De... Ja, wat zeg je? Sorry hoor, ik onderbrak je. Maar hoe voorkom je zoiets hè? Nou ja, dat voorkom je voor een deel niet. Want op zich is de arena waar een gracht is goed beveiligd om ervoor te zorgen dat mensen niet op het veld kunnen komen. Maar deze idioot kwam er net het veld op via het platform, juist bedoeld om gehandicapten de kans te geven, ook de wet het goed te kunnen zien. Maar kun je dat niet beter organiseren? Dat, dat, dat, nou ja, dat steekt. Het is precies wat jij net zei, van je verkoopt niet dat een of andere gek op de kaartjes van een ander naar binnen gaat. Wat we wel veel meer moeten doen, is als samenleving dit soort mensen gewoon letterlijk uitkotsen. Het begint natuurlijk met wat ook eerder is genoemd, zeggen van dit soort mensen moeten niet alleen een stadionverbod krijgen... En zich dan melden bij uh, het politiebureau. Ja. Maar ik denk dat we ook als samenleving veel meer een vuist moeten maken. Niet alleen naar de strafweg moeten kijken. Eens? Deze man hoort vandaag door zijn collega's op het werk... gewoon uh, uh, keihard aangesproken te worden. Ja, ik denk aan dat. De aan vrienden dat... horen te zeggen, je hoort niet meer thuis in onze vriendenclub. We moeten echt gewoon als, als samenleving ook echt tegen dit soort idioten een vuist maken. Ja, en ik heb natuurlijk ook twee weken geleden gesproken over ja. die gek die we ons bij ons... Bij jullie, door. ja. En, uh, een, ...een doodschot verkocht aan iemand die door een coma raakt. Ja, dat soort mensen worden gewoon echt buiten de samenleving geplaatst te worden. Maar heel even dat platform, want daar hadden we een ooggetuige bij... die zei van, ja, dat was wel heel makkelijk. Is, gaan jullie daar iets aan doen? Als, als Jij als wethouder Sport Amsterdam... toch dat, dat, dat platform met die stoelen daar toch iets tegen dat mensen niet zo makkelijk het veld op, op kunnen lopen? Nee, het probleem is dat juist omdat je te maken hebt met mensen in een rolstoel... moet je dus ook zorgen dat je niet, niet met hoge hekken zit. Dan ja, zien die mensen niks meer. Nee. En het, het is een, een uitermatig mooi, mooi platform... juist bedoeld voor mensen die gehandicapt zijn om alles te kunnen zien... En ik denk dat hoe je het uiteindelijk ook beveiligt, je voorkomt deze dingen niet. Aan de andere kant, het is in Engeland wel gelukt, waar ja, we helemaal geen nou, hekken is zeker, hebben. Klopt. Waar mensen zo veld kunnen, maar waar ja. je wel gewoon duidelijk maakt. Ja. Als je dit flikt, wordt je keihard aangepakt. aangepakt. Oké, okay, Erik, hier moet het even bij laten. Dank je Erik van de Burg Wethouder Sport. Even naar Edo uit Papendrecht. Goedenavond. Goedenavond, meneer Erdman. Ik ben het eerst met de stelling. Kijk, de KNVB heeft vandaag, na een dag na de gebeurtenis... Uh, de kaart ingetrokken. Er is een procedure die moet worden gevolgd. Waarom heeft de officier van de kvb gisteravond niet corrigerend opgetreden om die kaart gelijk ongedaan te maken? Ze hebben zo'n 50.000 mensen naar huis gestuurd en nu gaan ze debatteren om het de wedstrijd over te spelen. Wie hoort mij nog voor de gek? Regels zijn regels en man heeft... Uh, Beide partijen zijn dus schuldig aan, aan die mishandeling. Nou, uh, zowel uh, de keeper als... Uh, vind uh, ik te grof hoor. Dit was toch niet de schuld van de keeper, aan. Die man wordt in nee, het wilde nee. overvallen. Die nee, slaat nee. om zich heen. Ja, vind je het gek? Nee, nee, nee. Kijk, kijk. Uh, er zijn regels. Als je ja. dus in, in, in huis gaat, dan krijg je ook de huisregels waarin je moet houden. Nou, dat is ook uh, zo. Als de keeper, uh, een keeper vanuit een andere cultuur komt... en, en uh, Zuid-Amerikaans zo, zo heet uh, gebakerd is als meneer Zouard. Nou, hij is misschien wat heet gebakerd. We moeten, moeten stoppen, Edo, want de tijd zit erop voor avondspits. Mag ik, mag ik danken voor, voor deelname aan avondspits? Boudewijn zegt nog op Twitter, geef zo'n man een enkelman ook een goed idee. Straks gaat hier verder kunststof. Dit was het einde van deze avondspits. We zijn er uiteraard morgen weer met een nieuwe om half zeven. Nu kunt u weer bellen. Heel graag tot dan en wat mij betreft een heel prettige avond. Dan kom je tot...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 Om geld voor het lokale ziekenhuis in te zamelen, verzint 50e Chris iets nieuws. Ze besluit een kalender te laten maken. De dames van het onberispelijke Women's Institute uit Yorkshire gaan naakt op de kalender. Het succes is overweldigend. De filmcomedie Calendar Girls, eerste kerstdag bij Max om 10 over 11 op Nederland 1. Dit is Radio 1.